terwoord wordt bij het NWS journaal. Bij de helft van de in Nederland geteste dieselauto's is Schummel gebruikt, waardoor ze op de weg veel meer uitlaatgassen uitstoten dan in een testsituatie. De Rijksdienst voor het wegverkeer onderzocht 30 diesels. 16 hadden een hogere uitstoot op de weg dan op de rollenbank. De RDW vraagt de fabrikanten nu om opheldering. Staatssecretaris Dijksma van Milieu noemt het gedrag van sommige autofabrikanten op of over de grens van het toelaatbare. De diesels zijn getest naar aanleiding van het grote schandaal met Jumelsoftware bij Volkswagen. In Zweden heeft een man met een clownsmasker een jongen van 19 neergestoken, die raakte licht gewond. De politie is nog op zoek naar de dader. Het is het zoveelste incident met horrorclowns. mensen die zich als enge clown verkleden en voorbijgangers bedreigen. Het gebeurde ook in Nederland. Zo werd woensdagavond in Rotterdam zo'n clown opgepakt die met een nephakmes mensen bang maakte. De horroorklouinrage lijkt te zijn overgewaaid uit de VS en Groot-Brittannië. Door de problemen op de Merwedebrug bij Gorkum zijn ook vanmiddag weer lange files ontstaan. En dat wordt nog verergerd door vakantieverkeer aan het begin van de herfstvakantie. Niet alleen op de A27 bij de brug zelf zijn er files, het is ook druk op de A2... die door vrachtverkeer wordt gebruikt als omrijroute. Minister Schulz gaat proberen de reparatie van de brug te versnellen. De raad van Marokkaanse moskeeën in Nederland snapt niets van het voorstel van de SGP om dagelijkse gebedsoproepen vanaf Minaretten te verbieden. De SGP zei dat we het niet normaal hoeven te vinden dat er zo vaak Allah is groot door de straten schat. Maar volgens de raad zijn er maar weinig moskeeën die via een luidspreker oproepen tot gebed en moeten die ook aan geluidsnormen voldoen. Het weer de komende uren neemt de bewolking toe. Er kan ook wat regen vallen. Morgenochtend trekt die regen weer weg. Vooral s schijnt de zon dan geregeld en het wordt een graad of 16. Zondag verloopt ongeveer hetzelfde, maar na het weekend wordt het weer wisselvalliger. Dit was het derde. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een drukke avondspits. Er staan bijna 80 files in de Randstad. Het is vooral drukker in het midden van het land. En dat heeft alles te maken met de herfstvakantie. Dit zijn de langste files van dit moment. Op de A2 amsterdam Den Bosch, tussen Vinkeveen en Knoop het Oude Rijn, 13 kilometer. En ook bij Knoop het Everdingen en bij Knoop en Del is het vastgelopen op de A2. Op de A6 is een ongeluk gebeurd van Lelystad naar Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug, 9 kilometer. Op de A10, de ring van Amsterdam, daar is het minder druk. Het is vooral de A12, Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Duiven, 7 kilometer. En de A16, Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug, bijna een half uur vertraging richting het zuiden. Op de A27, Utrecht-Breda tussen Lexmond en de brug bij Gorkum, 9 kilometer vanwege de politiecontroles. De vertragingstijd daar is bijna een uur extra. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig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 U hoort het al. Het begint alweer met lachen. <laughs> en hier is Zand voor Draai Door. Goedemiddag, luisteraars. We zijn er weer na een dagje rust. Hallo, Toet. Je bent er ook weer. Ja, We je al, volledig. Hoor. Ja, maar dat komt door jouw geweldig dansje. Oh, dank je. Het is zo leuk. De cam staat aan. Jongens, ja. kijk nou alsjeblieft. <laughs> even. Het is zo grappig. <laughs> ja, de dorp. Hallo, Hans. De dorps, gek, hè? Nee. <laughs> <laughs> Wat kunnen u verwachten in deze uitzending? Ja, we gaan even met Toet praten over de matras. Ik weet niet precies hoe het heet. Hoe heet het, Toes? Dus? Ja, een andulatie matras. Kijk, dat bedoel ik. Geen enge dingen, geen rare of vieze dingen, nee. maar gewoon een medisch ik matras. Ik weet het. Daar hebben we het straks over. Yes. En wat gaan we doen en wat er in Zandvoort en de directe omgeving te doen is... want er is genoeg weer. Het recept voor het komend weekend. De column van Nel Kerkman... En in het eerste uur gaat het gedicht vervallen... doordat ik met eventjes met Toet ga praten. Yes. En dat vindt zij helemaal niet erg. Nee hoor. Nee. En ik heb wel nog een hele leuke spreuk voor vandaag. Als je altijd in iemands voetsporen treedt... kun je hem nooit inhalen. Dat is een goeie. Mijn naam is Hans Wassenaar. En de techniek staat weer in handen van juist Ronald Kraaienstein. En de muziekkeuze is ook weer van hem. Maar ik mag de eerste draaien. En dat is altijd een hele, een hele... Dat is altijd prachtig. Dat vind ik zo mooi. Dat vind ik zo mooi. En we beginnen met de Pretenders. Him to her...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 When becomes round You be my mother when everything's gone. kijk op internet, dan zien ze hoe moeilijk ik het ja. <laughs> Ik zwaai, ik dans, ik schreeuw, ik gil. Ja, nee, dat... nee, nee, nee, nee. En er... Schreeuwen en gillen heb je nog niet gedaan. Echt wel? Oh, niet dat hier gemist. Buiten de uitzending. Maar misschien, misschien doet hij dat thuis. Nee, nee. Ook althans, niet? niet als ik thuis ben in ieder geval. Oh. Nee. Oh, maar jij hebt ook wel overvloed, hè? In invloed bedoel ik. Uh, uh, soms. Ja, ja. nou... Maar nou is hij onder laat me in de waan. Wat zeg jij? Hij <laughs> ze is meestal onder invloed. Oh, dat is het altijd, ja. We gaan het nu over een, een ja. serieus onderwerp hebben. Laten ja. we dat maar eens eventjes gaan doen. Dat we klinkt. hadden het net over dat mooie matras van jou. Dat adulatietherapie matras. Ja. Zeg ik het goed? Andulatie. Toch bijna niet goed. Toch niet goed. Ja, bijna. Is toch weer jammer. Ja, het is ook een heel ingewikkeld woord. Dus, uh, ja. En het is nog vrij onbekend in Nederland. Nou, als, kan, je het, kan je uitleggen wat het is? Het is een medisch matras, wat zorgt voor een uh, diepgaande massage zonder dat het zeer doet. Dat is heel kort door de bocht. Ja. Waar het op neerkomt. Nou, en dat gebeurt door middel van trillingen en infrarood warmte. Ja, en hoe lang duurt zo'n behandeling? Um, er zitten twintig behandelingen in het uh, systeem van het matras. Ja. En uh, dat verschilt per behandeling, maar het duurt uh, tussen een kwartier en een half uur. Ja, kan je uitleggen, onze luisteraars uitleggen wat het precies is. Hoe, hoe werkt het? Ik kom bij jou binnen, ik zeg. Nou, ik ben Hans Wassenaar. Dan mm -hmm. ja, zeggen we tot ziens. <laughs> Dat Goed, we waren tot zover serieus. We waren heel serieus, hè? Oh, ja, nee, uh, en en ik, ik kom bij jou binnen. Ik zeg nou, ik heb uh, last van mijn nek. Ja. Dan zeg je, en, dus, en wat gebeurt er dan? Dan heb ik daar een speciaal programma voor. Die neem ik met jou door. Ja. Um, dan wil ik ook weten of je uh, uh, last hebt van bepaalde dingen. Want op het moment dat je hartklachten hebt... of uh, dat je vaatziekten hebt... in jouw geval niet. Maar ook of je zwanger bent, ja of nee... Oh. Ja, dat zeg ik in jouw geval nee, niet. Ik stel ik ben, die ik ben tegen de, Ik heb de overgang al gehad. Ach gelukkig. Maar ook als je een uh, operatie hebt gehad. Ben je, uh, ja. zes weken dan, binnen zes weken na de operatie mag je daar namelijk ook niet op. Um, en voor de rest zijn er eigenlijk geen restricties of um, um, ja, uh, gevaarlijke ja. toestanden. Um, dus dat wil ik ten eerste weten. Dan ga ik uh, samen met jou uh, uh, naar boven. Want daar ligt het matras op een bed en uh, dan leg ik je zelfs vast met een buikgordel. Uh, uh, en in dat matras zitten ze, uh, vijf uh, motor, motoren. Ja. En die zorgen voor een bepaalde trilling. Uh, het is een mechanische trilling, dus niet continu hetzelfde. En uh, die zorgen dus voor uh, dat er uh, beweging door je hele lichaam heen gaat. En vooral door je spieren en je bindweefsel. Ja, ik, ik ben bij jou thuis geweest en ik vond het matras er... Heel leuk uitzien uit, met allemaal leuke kleurtjes. Het ja, het geel de, met blauw, geloof de, ik. Of de zo. zand te kleuren, ja. ja, heel, mogelijk, heel, he? ja heel Alleen de haringen mist er niet. Maar goed, dat... Ja, ja, maar de ja, de kleur, die geuren kunnen we er wat, wat erop spuiten. hoor oh, ja, doe maar. Er ja. <laughs> is een mogelijkheid, hoor. We hebben ja. geuren en kleuren. Nou, ik ik, ik, ik ja. heb maar een hele korte behandeling bij je gehad. Het was eigenlijk, uh, om, om eens te laten Kennis zien... Te wat maken, het gebeurt. Ja. Precies, het was vijf minuten. Ja. En uh, ja, ik vond het in het begin vond het wel eng eigenlijk. Het is dat raar, hè? een he? heel raar ja. gevoel. En, ja, op het moment dat je het ziet liggen... denk je van, eh, uh, ja. wat een futuristisch gebeuren. Ja, precies. En op het moment dat je er zelf op ligt... denk je van, hmm, ja, nou, dat is het, eigenlijk best wel comfortabel zoals je nou, ligt. Het, het lag heel comfortabel. Alleen toen hij begon met, uh, met trillen... toen deed ik liever mijn ogen dicht. Want het is net of je ja. een beetje ja, duizelig wordt. Want alles trilt mee, hè? Ja, uh, je, je hoofd en je nek doen ook mee... Um, in principe kan ik ook alles aanpassen. Al ja. zet ik een vast programma erin. Dan nog kan ik de trillingen uh, op elk stukje aanpassen. Ja. Dus als jij zegt, van, joh, dat op mijn hoofd vond ik niet prettig. Dan nou, zet ik die de volgende keer gewoon uit. Of ja, nog ja. wat lager. Kijk of je dat wel kan. Ja. En, um, dus ja, op die manier kan eigenlijk iedereen erop. Nou, hartstikke ja. goed. We gaan even een stukje muziek draaien. Hij was weer aan het wuiven, zag je dat? Ja, ja. maar je zwaait ook heel lief terug. Dus dat komt helemaal ja, dat goed. Zullen we um, uh, even een snemmel doen? Een, een beetje... Lijkt me lekker. Ja. Maar je gaat die dansen. Oh, het houdt wel uit. Geef het naartoe. <laughs> Mannen met baarden, Hans. Oh? Ja. ja Jaloers, en... hè? Meteen. Nou, nee. je hebt heel veel haar, hoor. Ook. Zo! Zo, maar die had ik ook op dag, hoor, nee. ja, ja, ja. Ja, ah. Dat, ah. ja, dat, dat ah. heb ik gezien. Ja. Ja. Dat verschoven alleen elke keer weer. Ja, dat maakt niet uit. Dat nou, zijn mijn hersens dat, gewoon dat, die schuiven heen en weer. Schuiven die hersens heen en weer? Ja. Ja. Ja, ja. ja. Mijnen zijn zo groot, die zitten gewoon vast. Ja? Ja, ik weet niet hoe meer. Nee, het bij is. mij zit er nog wat ruimte in. Ja? Oh. Ja. Goed, zullen we nou weer serieus doen? Nee. Oh. Nou, vooruit dan maar weer. En even weer over je, je, je mooie matras eigenlijk. Ja. Uh, het schijnt dat 80% van de mensen die last hebben van chronische aandoeningen... Mm -hmm. succesvol behandeld kunnen worden. Nou, tot 80%. Hey, uh, jij je hebt ik het zeg, goed gelezen. Uh, ja, ik heb het ook zelf bijgeschreven, dus oh. dat klopt wel. Uh, ja, nee, um, uh, onderzoek heeft uitgewezen dat het uh, 35 tot 80% pijnvermindering geeft. Ja, want dat lost niet de klachten op, hè? Absoluut niet, nee. nee. nee. Alhoewel, uh, het ligt er ook een beetje aan wat het is. Um, het is geen wondermatras of zo. Dus uh, uh, ja, nee, de garanties worden er ook niet gegeven. Maar het, het heeft wel heel veel resultaten geboekt in het verleden. En daar houden ze ja. zich aan vast. Zelf heb ik heel veel last uh, gehad. Inmiddels van restless legs, dus onrustige benen. Uh, dat is heel irritant. Heel veel mensen die ja, hebben daar trouwens dat last ik, van. Heb ik ook gehad. Um, door het liggen op het matras ben ik daar nu af. Doordat mijn doorbloeding veel beter is in mijn benen. Dus um, ja, je kan er soms ook wel van afkomen. Ja, ja en ik, ik lees ook, het is vaak een aanvulling van een behandeling bij een specialist. Hè? Als je bij een... Ja, ik ga absoluut geen mensen weghouden bij specialisten nee. en artsen. En, nee, uh... nee, maar dat, ik, ik bedoel, als jij bij een specialist geweest bent, mm -hmm. zou het een goede aanvulling kunnen wezen. Maar, moet dan, sowieso, moet, maar ja. moet dan die specialist toestemming geven om zoiets te doen? Omdat het uh, toch... Nou, je kan het best vragen, maar nog geen enkele specialist kent dit. Nee? Nee. Huisartsen niet, fysiotherapeuten niet. Of dan, uh, het begint heel langzaam, begint dat te komen. Ja. Maar bijvoorbeeld hier in Zandvoort, ik heb er nog niet één ontmoet die hem kende. Nee, want ik, ik heb gekoekeld en ik moet zeggen, er was heel veel informatie over dat matras inderdaad te ja. vinden. Dus dat, ja. dat vond ik wel positief. Dus ik uh, dacht eigenlijk het... dat het heel bekend was. Nou, uh, in Nederland nog niet. Uh, in Duitsland worden ze gemaakt, daar is het al jaren ja. heel bekend. Uh, in België precies hetzelfde. Maar daar vind ik sowieso dat ze meestal al een aantal jaren voorlopen op de ja. Nederlanders qua gezondheidszorg. Um, dus ja, daar is dit in het rijtje precies ja. hetzelfde. Nou, ga je, nou heb jij een, een, een, zeg maar een behandelmethode voor mensen... Mm -hmm. Heb je daar een, een vergunning voor nodig? Of, of kan je dat zonder meer laten doen? Of, of hoe werkt nee. dat? Nee. Um, maar uh, als je bijvoorbeeld. Ik bedoel, wij hadden vorige week of eerstleden uh -huh. week. hadden we een manding voor voetreflex. Ja. En die moesten inderdaad een opleiding doen. Ja. En jij hebt geen opleiding hoeven Nee, doen. ik heb hier geen opleiding voor gedaan. Uh, ze bieden wel vanuit de HHP, want daar komt het vandaan. Uh, daar bieden ze wel een uh, soortment sort, cursus. Ja. Um, dat heb ik is doorgeneusd, zeg maar. En dan had ik zoiets um, door mijn eigen ervaringen um, ik, heb ik mijn lichaam ontzettend goed leren kennen. Uh, ik weet ook iets meer dan gemiddeld af van hoe het menselijk lichaam in ja. elkaar steekt en hoe het werkt. Dus um, ja, ik had dat... Ja, dat klinkt heel erg omhooggevallen, nee, nee, nee, nee, maar nee, dat nee, had ik niet nee, nodig als aanvulling. Nee, nee, nee, nee, ik begrijp dus, het. Dus uh, ze, ze bieden het wel, maar ik heb dat dus niet gedaan. We hadden het net over voetreflex. Volgens mij kan je dat ook doen. Ja, er zit ook voetreflextherapie op. Ja. En uh, daar heb ik ook al uh, inmiddels een aantal mensen voor gehad. Ja. ja, die vinden het ontzettend prettig. Ja, want je hebt ja. Al, heb je al veel klanten? Uh, nee, niet nou, veel. Nou, klanten, nee. de, de patiënten of hoe, hoe noem je ja. ze? Mensen. <laughs> Hopen ja, nee, ik vind klanten zo afstandelijk. Nee, nee, nou ja. uh, het zijn meestal vrienden, maar er beginnen uh, mond op mond reclame ja. begint een beetje te komen. Dus um, ja, er, ik, ik kom ook nu mensen die, uh, die ik zelf nog niet persoonlijk ken. Ja. En uh, ja, die zijn er heel positief over. Nou, hartstikke ja. goed. Gaan we nog even wat? We uh, gaan even een. Uh, ik zal uh, iedereen nog even laten horen waar we zitten. Ja. Zie oh, je dat? wist ik niet. Nee? Nee. Nee, ik denk, ik zeg okay. het even. Ja, dankjewel. om naar dat glimmende schedeltje van Hans te kijken. Hè? Ja, ik ben net naar de kapper geweest. Oh, het is net een spiegel, wat... ja, hè Ziet leuk, hè? Ja, hij spiegelt ja, zo mooi. Heb jij jou, jou niet gedaan? En de poetsen altijd een beetje ja? op altijd. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zonder wrijving geen klant. Ja, heerlijk hè? wel, heerlijk. Hij is zo ijdel, hè? Hij kijkt gewoon heel graag naar zichzelf via jouw hoofd. Had je het door? Oh, dat is het. Ja, het glinstert zo mooi. En door. Het Volgende spiegelt. keer neem ik een spiegel mee. Hij zei nog, het spiegelt. Ja. Ik zei, en door. Ja, dat hoorde ik wel, maar ik negeerde je van ja, Net alsof ik thuis ben. Ik, ga verder. En, ik, ik zie hier iets heel moois staan. De, de madas produceert trillingen. En dat voelt ja. natuurlijk erg aangenaam. Maar dat, he, dat doet iets met je cellen. Staat hier. Al onze cellen. En dus ons hele lichaam. Kunnen niet functioneren zonder deze trillingen. Nou dat vind ik wel heel ernstig. Staat hier. Staat hier. Ja, maar dat heb ik niet op mijn pagina geschreven. Nee, nee, nee, nee, ik heb maar gekoogeld. Alles wat je op internet vindt, is niet per definitie de waarheid, vind ik wel. Um, sorry, uh, ik weet niet wie dat geschreven heeft, maar ik, ik vind het onzin. Ik, ik weet ook niet, het is een heel mooi stukje nee, vind ja, ik zelf. Ja, als het waar zou zijn wel, ja. ik heb geen idee. Je weet het niet. Nee, ik heb dat onderzoek zelf niet verricht, dus daar heb ik echt geen idee van. En je zei net uh, dat er ook uh, infrarood bij zat. Ja. Vier punten. vier punten, geloof ik. Hè? Er zitten punten? totaal zes punten zes op het matras. Wat, ja. wat doet infrarood met je lichaam? Uh, die geeft een, uh, een, uh, uh, een warmte af. Ja. Waardoor er een hogere ontspanning ontstaat. Dus de trillingen gaan dieper doordringen. Ja. Is, dat, is dat de hele is sowieso essentie? Sowieso die ervan. combinatie maakt dat het dieper is. Ja. ja, ja. ja. ja. En de, de frequentie van de trillingen, die, die wisselen ook. En dat is weer afhankelijk van welke behandeling je ja. krijgt. Ja. Is dat, dat zo? Ja. Want ik. lult maar wat. Ik heb er vijf minuten op gelegen. Ja. En nee, je wilde niet langer. Nee, nee. Ik voel me altijd. Ik moet je eerlijk zeggen, ik voel me altijd een beetje opgelaten. Ja. ja met zoiets. Jij, heb jij een. Nee. Niet? Nee. En, maar als, als jij nou een, een. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Iemand ja, heeft, weet ik niet. Iemand krijgt op dat matras. Mm -hmm. wat, wat doe je dan? Je legt hem vast. Ja, want dat zeg je net, je ja. hem vast. Je hebt dat ook met Het klinkt heel eng, maar dat is het niet. Het is gewoon nee. een gordel die om nee, je je Nee, maar buik wat, heen wat, wat, krijg je een, een, een zachte achtergrondmuziekje erbij? Of, of wat er moet is, ik wel, ga je, Blijf je erbij zitten? Ga je weg? Of, of, uh, er is hoe ontzettend werkt het? veel mogelijk in overleg. De meesten vinden het prettig als ik erbij blijf. Waarom? Uh, ja, geen idee. Dat heb ik niet aan ze gevraagd. Maar um, uh, die, die kiezen. Uh, wanneer ik vraag van golf, vind je prettig om ja. te blijven liggen... dat ik even wegga en dat ik aan het eind bij je terugkom. Nee, maar, blijf maar ik maar. Ik zou het persoonlijk dus, uh, lekker vinden. Een kleine zachte achtergrondmuziek. Bijvoorbeeld dat is mogelijk. Een rijke muziek of, of, Wij noemen het de sauna-muziek, zoiets. Dan... Sauna-muziek. Heerlijk, heerlijk, Oh, ik blijf hangen. Oh. Sauna-muziek? Oh, kijk, daar komt hij hoor. Daar komt hij daar hebben we het al over gehad. Sauna. Ja, dus... Zullen we één muziekje nog tussendoor doen en dan even snel... Uh... Een stukje sauna-muziek? Ja, voordat dit uh, de... Verkeerde... Ik weet niet of dit sauna muziek is. Het is wel op mijn live geschreven. Het zou wat sauna muziek kunnen zijn. Nee, nee, nee. Het heet The Greatest. Nou, opjoek. Oh, Het is toch niet waar, hè? Het is wel wat. <lacht>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 Nel Kerkman. Volgens mij wordt het tijd voor een onderzoekje. Want in Zandvoort hebben we de mond vol over de samenwerking ofwel fusie met Haarlem. De Zandvoortse raadleden besluiten deze week of wij de grote stap gaan maken. Maar hoe denken de Haarlemse raadleden erover? Het is stil aan de andere kant, heel stil. Na lang zoeken op de gemeentelijke website van Haarlem is op 6 oktober een commissievergadering bestuur met op de agenda de samenwerking Haarlem-Zandvoort. Het is via de pc te beluisteren. Alleen, het is een onmogelijke tijd. Zes uur. Dan maar later eten. Tot mijn verrassing wordt de vergadering via livestream uitgezonden... en maak ik kennis met de commissieleden. In het begin is de uitzending goed te volgen. En ook voorzitter Brander doet flink zijn best. Hij stelt voor om een nieuwe vergadermethode te proberen. De vergadering loopt daardoor aardig uit. Ik kom tot de ontdekking dat elke commissielid spreektijd kreeg... en iedere interruptie de spreektijd afgaat. Dat zou in de commissievergaderingen van Zandvoort wel een goede methode zijn. Direct invoeren stel ik voor. De debat over pre... Oh, dat is een moeilijk woord. Precarbiolofige vorderingen duurt langer dan ik dacht. Maar de aanhouder wint. Eindelijk is de collegebrief van Zandvoort aan de beurt. Gespannen wacht ik af. Tot mijn grote verbazing stelt trots Haarlem... voor om de rondvlaag naar voren te halen... en het agendapunt fusie Haarlem-Zandvoort van tafel te vegen... Natuurlijk. Ik snap het, want deze meneer is trots op Haarlem... en niet op Zandvoort. Nou, bedankt hoor. Wanneer ik later de informatiebrief van de burgemeester Snijders lees... begrijp ik dat desinteresse van de commissie. Wij laten het aan u om te bepalen of op dit moment... besprekingen in een commissievergadering wenselijk is. Lekker vaag zeg. Hier spreekt geen aandaadkracht uit. En iedereen die een brief staat dat de college van Haanem positief tegenover het besluit staat... indien de raad van Zandvoort instemt met het voorgenomen besluit. wordt een college. Nu weet ik nog steeds niet hoe de gemeenteraad Haanem... Over, over de ambtelijke fusie denkt. Ach, ik denk maar zo. Een kop wordt ook nooit een mug. En omgekeerd ook niet. Nel Kerkman. Dit is Zandvoort! Wat, wat is dat nou voor... Ik denk zo, na het kolomtje van Nel Kerkman, is dit wel een goede titel. Ja, het is ja, dus ongeveer de, de verhouding tussen adem en zand. Ja, denk ik denk, gooi hem er even in. Ja, dan gooi je er gewoon <laughs> in. <laughs> um, ik, ik wou nog wat vragen over die uh, ondulatie-therapie. In combinatie met sport. Oh ja, dat is heel gewild. Ja. Um, het, het zorgt namelijk, als je het na het sporten doet, uh, dat je spieren veel minder... Uh, uh, Gaan doen. Um, ze zorgen namelijk dat de verzuring opgeheven wordt. Ja. Um, in ieder geval voor een heel groot gedeelte. Uh, en daardoor dat je spieren ook veel sneller weer kunnen ontspannen. Dus uh, ze komen veel sneller terug in shape, zullen we maar zeggen. Er staat hier ook in wat ik uh, gedownload heb: mm -hmm. door de trillingen zullen de spieren in kracht en in massa toenemen. Is dat ook zo? dat staat er ja. dus. Ik neem aan dat dat ook zo is. Ja, deels gebeurt dat ook bij, die, uh, bij Slender You bijvoorbeeld. Ja. Uh, daar lig je ook op een matras. En door de bewegingen... Ik weet alleen niet of ze echt ook trillen, die matrassen, bij Slender You. Daar wil ik vanaf zijn, want ik heb er zelf nog nooit op gelegen. Maar ik weet dus dat uh, door alleen al het bewegen... Ja. dat je spiermassa uh, kan toenemen. En, dus en wat er uh, wat ook heel goed is, want dat heb je net al gezegd... je had onrustige benen altijd. Ja. Ik heb er zelf ook vaak last van gehad. Ja. En doordat je op die matras gaat liggen... is het eigenlijk minder... is het weg of is het minder geworden? Het, is, uh, het werd eerst minder en nu is het echt weg. Dat kon, dus de doorbloeding is ook veel beter. Ja, hè? ja. Um, ik hoor ook van de meesten terug... dat als ze bij mij geweest zijn... dat ze het uh, nog één of twee dagen daarna... echt heel lekker warm hebben. Ja. Terwijl ze normaal gesproken... vaak smiddags of s avonds... al koude benen ja. hebben, onderbenen vaak... Um, uh, hebben ze daar veel minder last van als ze bij mij geweest zijn. Zou het ook iets zijn voor mensen met spataderen? Uh, of is dat weer heel anders? Uh, daar heb ik zelf geen ervaring mee. Dat... Uh, ik, ik wijs er nogmaals op, ik ben zelf geen arts. Het is een logica wa waar ik heel veel uit kan weghalen. Uh, ik laat de mensen ook zelf meedenken. Ik overleg ook echt met ze zelf. Ja. Uh, ja. Ik ben nogmaals gewoon echt geen arts... Nee. Dus of het specifiek voor spataderen wel of niet goed is, daar heb ik geen idee voor. Nee, nee. En, en voor je gewrichten? Ja, daar is het in principe wel goed voor. Ja. Kijk, is er iets stuk in je lichaam, ja, dan is niks goed. Dus ook die trillingen niet. Nee. Maar op het moment dat het alleen uh, de spierspanning is die zorgt voor de pijn in je gewrichten, ja. Ja, dan is het weer wel oké. Okay. Ja, want dat ontspannen. Dus dan ik vaak vraag... Uh, uh, ik ik vraag vaak... Ik zei het verkeerd, hè? Moe, ja. Kenneiland, Moe. We gaan even terug. Ik vraag vaak aan de mensen ja. zelf... Van, goh, um, als ze ergens last van hebben... of ze zelf weten waar het door komt. Of ja. het van een sportblessure is, of een ongeluk... of een val. Dat of, of, ja. Ja, uh, kan van alles zijn. Ja. Dus, uh, en aan de hand daarvan... Uh, gaan we samen de soorten massages doornemen. Ja. En dan uh, komen we wel tot een oplossing. Ja. En, en vraag je uh, je... Ja, maar ik moet weer klanten noemen de mensen. Maar, ik de mensen, Vraag je de mensen nog later of het geholpen hebt? Ja, dat absoluut. Dat, ja. dat wil ik heel graag weten. Ja, want je wil wat ervaring opdoen doen natuurlijk. Nou ja, buiten dat. En, uh, ik doe het omdat ik mensen ontzettend graag wil helpen. Ja. Um, uh, ik weet dat dat matras daarvoor kan zorgen. Ja. Uh, en dat is de reden waarom ik het ook ben gaan doen voor anderen. Ja. Uh, ik heb vooral zijn we begonnen voor mezelf. Omdat ik zelf natuurlijk al, al heel wat jaren ziek ben. Um, voor dus de pijnverlichting is daar zo een feit. En dat is de reden waarom ik wilde delen met andere mensen. Ja. En ja, dan wil ik ook achteraf heel graag weten: van joh, wat heeft het met je gedaan? Want de een heeft soms best wel goed spierpijn. Ja. Die denkt, uh, zonder dat ze het willen, twee dagen aan mij. <laughs> en uh, anderen die, die, ja, die gaan fluitend op en af. Dus dat heeft helemaal geen uh, vaste um, uh, gevolg. Ja, ja. Dus je dus, kan niet zeggen van je kan twee dagen spierpijn houden? Of, of... Nou ja, het zou kunnen. Ja. Dat heb ik jou ook meegegeven, al ja. heb je er kort op gelegen. Ja, ja, ja. Wij hebben er geen last van gehad, hoor. Nee, precies. Maar het, het kan, ja. ja. Uh, bij één iemand was het zelfs erg. Ja? Ja. Dus uh, ja, het kan gebeuren. Onze techneut? Ja, uh, wat tijd voor een de muziekje, denk ik. Nee, daar had ik het niet over. Jij had het. Ja, nee, maar zeg ik denk. Dat het tijd wordt voor de muziek. Je okay. moet wel blijven opletten, <laughs> hè? Ik bedoel, als je dan toch commentaar geeft. Nee, nee, ik geef geen commentaar. Nou, was dat maar waar? Hè? Nee, uh, je vraagt je. Je mening. Oh joh. Oh. Dat, was, dat was het. Dat was commentaar, hoor. Nou, is het niet zo bedoeld. Niet nee, maar, oh. oh, dankjewel, Hans. Nee. Ik ook van jou. <laughs> en door. Hè? Oh, ja, nee, die, die schoot me te binnen. Ja? De, van die twee terroristen. Dat die een tegen die ander zei van, ik voel me opgeblazen. Ja. Opgeblazen gevoel. Je ja. <laughs> deze nog trouwens? Die ken ik wel. Uit mijn tijd. Het is hij al zo oud? Ja. Nee, ik ben zo jong. En door. <laughs> Ze weer te zwaaien. Ja, ik ja, kan dan dan... Zwaa Soms zwaai ik terug. Ja. <laughs> maar, ja, <laughs> ja, dat heeft helemaal geen zin. <laughs> nee, maar dat doen ze bij Willem-Alexander ook ja, niet. Dus dat, dat verwacht ik ook ja. niet hoor. Nou, je hebt wel zo'n handje vind ik. Ja, ik uh, ja, alles ja. is voor mij. Ja, ja. dat gaat goed. Ja. Ja. We ja. gaan ja. nog eventjes uh, even serieus uh, babbelen nog. Wij kunnen het wel best hè. Ja. Ja. Ja. Waar, waar wilde je het over hebben? Over een bepaalde ziekte. Wat, wat ik niet begreep. Want oh. het is een vrouwenziekte. <laughs> Heb ik begrepen, of niet? Anticellulitis bedoel je? Kijk, dat met cellulitis. cellulitis, dat is de sinaasappelhuid. Oh, zeg je dat iets meer? Ja, ja dat zegt me meer. Ja. Ja. Nou, daar um, zijn de trillingen ook erg um, uh, positief voor. Ja. Dus uh, het zorgt dat dat uh, verminderd wordt. En afvallen? Hetzelfde, ja. Dat werkt ook heel goed. Door de, de bepaalde trillingen uh, breekt het vetcellen makkelijker. Uh, hun, uh, ja. L, ja, hoe zeg je dat Laten ze dat makkelijker los ja, ja. dus het en, breekt makkelijker het vet af en, uh, en, en sommige vrouwen die hebben die hebben ook botontkalking helpt het daar misschien ook bij of, of kan je dat niet zeggen hooghuid door een, een stukje pijnverlichting kan je eens een lijstje ja. geven waar het eventueel voor zou kunnen helpen onder andere, onder andere. Ja, sowieso wat ik, wat ik zelf heel verbaat mee heb is doordat ik fibromyalgie heb en artrose ja. geeft het mij echt een, uh, naar zeker de helft pijnverlichting ja want ik, nou. ik heb perioden periode gehad dat ik bijna helemaal niet meer kon staan of lopen. En um, nu kom ik wel met behulp van een rollator, maar dan kan ik wel weer uh, ja, een stuk verder mee. Nou, ik moet zeggen, je loopt vrij makkelijk de trap op nu tegenwoordig. Ja, dat gaat een stuk beter, ja, hè? want ik kwam er op een gegeven moment echt niet meer nee, boven. Ze had ook een traplicht voor je, maar dat is niet meer nodig. Uh, gelukkig niet alleen voor mij. Oh, <laughs> Nee, maar um, dus sowieso de fibromyalgie en de artrose... Um, maar het is ook door de hoge ontspanning uh, heel goed bij stress- en burn-out-klachten. Um, uh, Daar kan ik me iets van voorstellen, trouwens. Ja, het is echt het, heel ontspannend. Ja. De meesten beginnen ook te gapen ja. als ze op het bed liggen. Dat is zo grappig. Um, maar ook uh, spierspasmes. Het um, helpt bij het ontgiften. Bij de anticellulitis en uh, stimulatie van de stofwisseling. Um, even kijken: uh, uh, spierpijnen, uh, vermoeidheid, bindweefselversteviging. Chronische pijnen, ontspanning naar sport, waar we het net al over ja, hadden. Ja, dat is heel wat. Ja. Um, osteoporose. Ja. Uh, en zo zijn er nog heel veel soorten aandoeningen en klachten. Lage rugklachten, ICS, dat soort spool. Ja, want dat heb ik ook gelezen, inderdaad. Ja, lage rugklachten. Dat zit er allemaal bij. Ja, het, daar is ja, er het is heel veelzijdig. Je kan je ook iets wel uh, voorstellen, eigenlijk. Ja. Ja, het, is, het is inderdaad, het is heel ontspannend als je erop ligt. Ja, zeker. Dat uh, heb ik in die vijf minuten ervaren. Ja, leuk. Nee, dat hè? is echt waar. Ja. Ik zou zeggen, geef je adres en geef je telefoonnummer. Nou, het uh, adres op uh, Facebook ben ik te vinden als je toets Zandvoort aan elkaar typt in het zoekbalkje. Dan uh, komt mijn site naar voren. Uh, de site heet Toets Andulatie Wellness. Um, ik zit in Zandvoort Noord. Het telefoonnummer staat er ook bij. Dat is 06 280 80642. En mailen kan ook naar toetsandvoortgmail.com. Ja. En, en wat kost een behandeling? Want dat willen de mensen meestal. weten. Uh, het is 12,50 per keer ja. uh, voor een losse behandeling. En uh, als je het inderdaad zo lekker vindt, wat de meesten wel uh, aanschaffen, dat is de 10-rittenkaart. En dan kost een behandeling nog maar 11 euro per keer. En dat is voor hoe lang? Uh, een half uur of zo. De behandeling duur? Uh, de, waar we het in het begin over ja. hadden gehad, dat maakt niet uit. Uh, het, uh, of een, tussen een kwartier en een half uur duurt het. Nou, maar voor een half aan... uur is dat natuurlijk geen prijs eigenlijk. Nee. Dat bedoelde ik eigenlijk. Ja. Dat, ja. ja. Nee, ik wil het ook uh, expres niet duur maken. Nee, dat kan uh, Ik wil zoveel mogelijk mensen helpen. Ja. Dus, uh... Nou, hartstikke goed. Ja. Ik hoop dat het goed gaat lopen. Ja, dat hoop ik ja. ook. Ja, ik zou maar een bordje dacht... voor de deur hangen. Welkom of zo. <laughs> ja, <laughs> en dranghekken. Het... Ja, ja, ja, ja. En nummertjesapparaat. Ja, ja, ja. Nee hoor. Mensen kunnen gewoon bellen voor, of mailen voor een afspraak. Ja. En uh, ja, ik heb nog geen vaste openingstijden. Ja. Het is net hoe het uitkomt. Hoe het mensen uitkomt. Overdag, s'avonds, weekend. Maakt niet uit. Nou, ik wens je heel veel succes. En, en vooral de mensen die komen. <laughs> ja. En ja. Nou, ik, ik kan het alleen maar aanraden eigenlijk. Nou, Zodat, dat is leuk. Uh, te ja, ja. Ja. We hadden, we hadden nog wat een, een, er werd nog wat verloot. Gaan we dat nu ja, doen? Of? Nee, dat ga ik zo meteen uh, in de pauze. Want we lopen al aan het einde van, uh, van het eerste uur. Ja, hij heeft ook veel te lange liedjes eigenlijk. Ja, nou, hij draait veel te weinig liedjes volgens mij. We zitten heel erg op ons praatstoel. Maar um, ja, uh, uh, dus uh, dat ga ik zo meteen uh, okay. onder het nieuws even regelen. Hartstikke goed. Ja. En ik wil in ieder geval bedankt. Ja, graag gedaan. En heel veel succes nog. En jij bedankt voor de leuke vraag. Hartstikke graag. Oké. Graag gedaan. En gaan we nu nog wat draaien? Ja, dat we Het is toch elke keer verschrikkelijk als je dit doet, Ja. Deze keer je ook En het is niet Chucky met een Y. Chucky. Maar het is Chucky. Dat is toch die pop? Chucky. Nee, dat is een clown. Nee, Chucky, is dat een clown? Nee, Chucky, dat is die pop. Oh, is een pop. Ik hoor dat het een pop is. Dit is een pop die mensen doodmaakt. Chucky. Een horrorpop. Een horrorpop. Hetzelfde als een horrorclown. Hier ben ik mee getrouwd, een horrorpop. Jij. Hey. Nou, dat wordt het.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 Wat zei jij? Lekker nummer. Ja. Is die is niet een nummer? Maar het is wel Chucky. Ja. Ja. ja het is een pop. Ja. ja, dat wist je niet hè? heb <laughs> pop. Die, ja. Um, gaan we weer naar school of niet? Ja, we gaan naar school en we gaan eruit. En gaan we er ook en, uit? Ja. Ja. Okay. Ja. En we gaan naar reclame. En maar we komen terug toch? We komen terug. We zitten hier iemand helemaal stuk te gaan. Daar wil ik ook <laughs> weten waarom. Ja, waarom? Ja? Wat is er? <laughs> Omdat ik een ontzettend ja. grappige foto op internet tegenkom. Oh. Sorry, ik kan een foto niet Ze op radio laten zien. Ze hebben een foto van jou zien. geplaatst, sorry. <laughs> ik wist niet eens dat ik hield op papier, man. <laughs> het was niet eens van jou. Dus nee, nee, nee. nee. Het was gewoon een grappig plaatje. Oké. Okay. Nou. Sorry. Dan gaan we toch maar naar school. Doe oh, maar. Dit is ja? Mooi, gaan nou. we naar school. Dan mag je niet eens doorheen praten, eigenlijk. Ik heb wel, hoor. Nee. Wel? Ik, ik dacht eerst namelijk dat het de koet en de bed en de ukule was hier. Als je dit hoort, nou, dat zou zo maar kunnen, toch? help. Het, het lijkt ook een beetje op Adele. Oh, dat was een andere. Nee, instructor. dat was die andere.